7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Grote storing in communicatiemiddelen rond Rotterdam. Explosieven van Noorse terrorist Breivik opgeblazen. En de Europese Commissie wil schonere pleziervaart. <middels> De metro in Rotterdam rijdt niet omdat er problemen zijn met de communicatie. Trams en bussen rijden wel, maar niet altijd volgens de dienstregeling. De communicatiesystemen P2000 en C2000 functioneren niet goed door een storing bij de KPN. Behalve de Rotterdamse metro hebben ook hulpdiensten er last van. Onder meer portofoons werken niet goed. Vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverleners op straat loopt slecht. De hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons om contact met elkaar te houden. KPN zegt dat het telefoonverkeer er ook last van kan hebben.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 In de Sint-Jan in den Bos hebben ongeveer 800 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor de slachtoffers van de aanslagen in Noorwegen. Een Nederlandse geestelijke leidde de dienst samen met de dominee van de Noorse kerk in Rotterdam. Tijdens de viering werd een speciaal gecomponeerd lied gezongen. De nabestaanden van de slachtoffers in Noorwegen krijgen dat lied toegestuurd, zegt de componist. Na de bijeenkomst, die een half uur duurde, staken veel bezoekers een kaars aan in de basiliek in den Bos. Postbedrijf.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 Eind vorig jaar laaide de strijd tussen de vakbonden en PostNL hoog op. Er waren zelfs stakingen en de discussie ging toen vooral over de meer dan 2000 gedwongen ontslagen. Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskies moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van stikstofoxides en koolwaterstoffen met 20% omlaag gaat.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 Voor de wedstrijd, die in de Gelredoom in Arnhem werd gespeeld... werd stilgestaan bij de twee bouwvakkers die eind vorige maand omkwamen... toen een tribunedak van het eigen stadion in Enschede instortte. Vandaag is begonnen met het opruimen van de ravage. Dan het weer nog. Vanochtend bewolking met vooral in het noorden ook zonnige periode. Vanmiddag wat buien met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 graden langs de kust tot maximaal 23 in het oosten. Morgen opnieuw wisselend bewolkt en kans op een bui Het wordt wel iets warmer. Aan ah, verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen op de A7. Hoorn richting Zaandam staat tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. 10 kilometer file. Dat komt door een ongeluk iets verderop. Op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan staat file tussen Zaandijk West en Oostzaan. 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 6 minuten over zeven. De politie heeft in Noorwegen explosieven van Anders Breivik tot ontploffing gebracht. Daar hoort u zo meer over. Ga eerst naar de communicatieproblemen in Zuid-Holland. Het nou, is zorgen ervoor dat de hulpdiensten niet goed met elkaar kunnen communiceren. En dat ook nu de metro in Rotterdam plat ligt. Het komt door een storing in een belangrijke KPN-centrale. En daarom eerst maar naar de KPN. Daarvan is Stefan Simons. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Simons. Wat is het probleem? Nou, door een storing in de centrale van KPN in Rotterdam ondervindt op dit moment de regio Rotterdam problemen met communicatie in de breedste zin van het woord eigenlijk. We zijn uh, bezig om die storing zo snel mogelijk te verhelpen. Um, over de exacte omvang en de impact, uh, zijn op dit moment nog geen nadere mededelingen te doen, omdat we dat nog niet goed in kaart hebben. Nee, maar dat is dan nogal een storing. Weet u waar die door is veroorzaakt? Nee, nog niet. De oorzaak gaan we uiteraard, uh, uit, uiteraard onderzoeken, maar prioriteit ligt nu bij het uh, weer herstellen van, uh, van, uh, van de verbindingen. En u zegt, het strekt zich uit tot de regio Rotterdam. Uh, hoe groot is die regio? Kunt u ja, een beeld schetsen? Nee, ook, ook daar, over de, de exacte omvang, uh, ja, is, dat is op dit moment lastig in te schatten. De regio Rotterdam uh, heeft hier gewoon op dit moment problemen van. Mm -hmm. Dus Mensen kunnen op dit moment, of in ieder geval deze morgen, uh, ja, problemen ondervinden met, uh, met diverse manieren van communicatie. Dat betekent, eventjes alles aflopen, dat bijvoorbeeld um, 112 slecht te bereiken is? Dat is op dit moment niet uit te sluiten inderdaad. Dat is niet uit te sluiten. Nee. betekent ook dat bijvoorbeeld hulpdiensten niet goed met elkaar kunnen communiceren via C2000? Ook dat is op dit moment niet uit te sluiten. betekent ook dat bestuurders van uh, het openbaar vervoer niet met elkaar kunnen communiceren in de regio Rotterdam? Ja, dat, ook, daar moet ik hetzelfde antwoord op geven. Dat weten we op dit moment nog niet. Ja, maar strekt het zich ook uit tot de normale GSM van de particulier? Uh, ook, ook daar is op dit moment uh, niet duidelijk of dat ook op die manier uh, uh, geraakt is door deze H storing. Dat is niet duidelijk? Hoezo ho is dat niet duidelijk? Nou, het is, het is een, een, een belangrijke computer in de centrale waar heel veel verbindingen over lopen. Uh, maar het, het, is, het, is, het is nu op dit moment niet in te schatten wat daar precies allemaal uh, nu op la last van heeft. Nee, in ieder geval is wel duidelijk dat bijvoorbeeld de metro plat is gelegd in Rotterdam. Dus daar zijn problemen en dat ook de, de veiligheidsdiensten niet met elkaar kunnen communiceren. Ik kan me voorstellen dat er nu even geen grote ramp moet plaatsen. Vinden in de regio Rotterdam? Ja, we zijn op dit moment uh, bij ons. Prioriteit ligt om de verbinding te herstellen. Uh, ik heb ook begrepen dat de, de, de, uh, de politie uh, op, op, op bepaalde manieren wel gewoon goed met elkaar kan communiceren. Maar ik, ik vind dat lastig in te schatten op dit moment. We gaan gewoon uit van uh, een ja, grote probleem in dat geval. In dit ja. geval in die regio. En uh, we zijn proberen. Uh, ja, de prioriteit uh, ligt nu om het uh, op te lossen. Ik hoor bij u de telefoon weer gaan. Ja. Enig idee wanneer het hersteld zou ja, maar, kunnen zijn? De, deze ochtend in ieder geval, uh, maar ja, zo snel mogelijk is, is het belangrijkste. Stefan Simons van KPN, hartelijk dank voor ah, nou. uw reactie. We gaan nog even naar onze verslaggever, Henrik Willem Hofs. Die is in Rotterdam, in Kralingen. Um, wat tref jij daar aan, Henrik Willem? Ja, dit is het metrostation Kralingse Zomer. Dat is eigenlijk de plek aan, het, uh, oost, aan de oostkant van Rotterdam waar alle forensen binnenkomen. Uh, met bussen en waar ze hier vervolgens dan uh, op de metro willen stappen. Maar dat kan niet, want er staat een bord door een storing in het KPN-netwerk. Rijden er vandaag geen metro's, onze excuses. Dat is toch wel uh, moeilijk ook voor mensen te bevatten. Hoe kan dat dan precies? Nou, uh, wat je net al uh, hoorde van uh, KPN. Uh, het, eigenlijk komt het erop neer dat het netwerk onbetrouwbaar is, dat het kan haperen, dat daar nog. Bijvoorbeeld de communicatie tussen de wagenbegeleiders op de metro... en de centrale niet goed is, niet betrouwbaar is. En zeker omdat de metro ondergronds gaat... is besloten door de RET om er geen metro's te laten rijden. Dus wel trams en bussen. Ja, en Dat zorgt natuurlijk voor een stad als Rotterdam voor problemen. Maar het probleem is ook groter. Wat we begrijpen heeft ook Hollands Midden er last van. Dus de omgeving Leiden, de veiligheidsregio daar... Uh, en ook Zuid-Holland-Zuid, Dordrecht en omgeving. Dus het is toch wel een vrij fors en groot probleem. Door dus, die computerstoring bij, uh, bij het KPN-netwerk. Ja, zeg, wij hebben jou uh, aan de telefoon. Merk ja. je dat het lastig is bellen? Nee, nee want uh, uh, ik via, bel via een andere provider. Dus niet via KPN. En ik heb... Ja, ik zie wel veel mensen ook bellen. Dus ik heb ook het idee dat ze het niet helemaal begrijpen. van: ja, Hoe kan het dan? Ik kan hem um, via de mobiele telefoon gewoon compact leggen. Wat is er dan met het KPN-netwerk waardoor de metro's niet rijden? Dus ook communicatief lijkt me nog wel een lastig probleem om uit te leggen. Want mensen kunnen gewoon niet naar hun werk uh, nu. En uh, ja, staan hier maar uh, ja, met elkaar te praten over... Uh, andere andere mogelijkheden ja. en daarnaast zijn dus die veiligheidsregio's ook heel druk in overleg op, de, op dit moment de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is uh, bijeen om te kijken of er andere mogelijkheden zijn er wordt nu uh, gedacht om mensen bijvoorbeeld in, uh, in uh, de wijken en in dorpen te zetten op uh, de brandweerkazernes en politiebureaus zodat als mensen 112 uh, bellen en geen contact krijgen, dat ze dan in ieder geval daarheen kunnen. of dat ze via familie en vrienden, die misschien wel contact kunnen krijgen. een hele belangrijke melding uh, doorgeven. Al met al, ja, dus een beetje een onzekere situatie. waar nog niet echt iets heel ernstigs aan de hand is. Maar ja, wat uh, jullie ook al constateerden. er moet ook niks ernstigs gebeuren nu. Nee, nou laten we het daar even over gaan hebben. met uh, Maurice Lenverink van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen, meneer Lenverink. Goedemorgen, mevrouw. Wat kunt u uh, vertellen, uh, concreet, over de problemen met dat uh, communicatiesysteem C2000? Betekent dat inderdaad dat de hulpdiensten onderling niet kunnen communiceren met elkaar? Dat zou kunnen, maar ik heb net begrepen dat voor de een deel C2000 weer in de lucht is. Dus de communicatie tussen de hulpdiensten, dat loopt, dat, dat loopt op zich weer. Wat wij nu eigenlijk aan het doen zijn, dat is omdat ja, ook in onze regio de mensen nu langs wakker worden en het verkeer op gang komt, proberen we in te schatten welke risico's er zitten en, en daarop te anticiperen. Maar in ieder geval alle helderheid, er zijn op dit moment geen, geen grote problemen. Wat zouden de risico's kunnen zijn? Er zijn op dit moment geen grote problemen. Uh, alles functioneert nog. De 1-2-alarmcentrale uh, is ook uh, wel te bellen, maar het kan zijn dat de verbinding uh, wegvalt of uh, anderszins. Uh, uh, dus wij doen er eigenlijk alles aan om, uh, om de risico's in te schatten waar de grootste risico's zitten. En op dit moment organiseren wij in ieder geval binnen Rotterdam-Rijnmond dat er in de wijken uh, politiebureaus en brandweerposten open zijn voor, voor, voor wat mensen echt uh, niemand kunnen bereiken. Oké, okay. en, en u zegt het communicatiesysteem C2000 is weer in de lucht, maar is het ook betrouwbaar, want dat was juist het probleem, hè? Ja, nee, dat is natuurlijk niet betrouwbaar. Vandaar dat we ook, ook onderling een aantal bypasses hebben bedacht om in ieder geval met elkaar goede communicatie te hebben. Kijk, op zich kunnen we elkaar via de mobiele telefoon nog heel goed bereiken, ook via het gesloten interne telefoonnetwerk. Dus daarom op dit moment zijn de problemen uh, niet groot... Maar we moeten ons wel prepareren voor het geval dat er wel grote problemen gaan ontstaan. En dat zijn we op dit moment aan het doen. Ja, meneer Lemvering, u zegt het gaat nu wel langzaam weer de goede kant op. Maar hoe gevaarlijk was het afgelopen nacht? Want ik, we kunnen ons voorstellen dat dat dan geen grote kant moet gebeuren. Uh, nou ja, kijk, uh, het was niet gevaarlijk omdat uh, ook, uh, het was nacht. Dus het is in Nederland ook, uh, ook, uh, ook lekker rustig. Kijk, ja, hier, ga... maar de, uh, dat zijn allemaal toevalligheden. Het is toevallig vakantie en toevallig is het rustig. Maar het kan natuurlijk wel iets gebeuren. Denkt u niet? Uh, ja, nee, kijk, nogmaals, er had, uh, de hulpdiensten die zijn uh, met elkaar nu aan de slag. En, natuurlijk, en op het moment dat er iets had kunnen gebeuren dan, maar kijk, we zijn niet alleen afhankelijk van het 70000 uh, -dus netwerk, nee. we kunnen ook andere manieren met elkaar communiceren. Ja. Maar heeft er heeft zich op dit moment nog geen incident voorgedaan waarbij dat is gebeurd. Natuurlijk is het van, niet voor niks dat wij in de hoogste alarmfase op dit moment verkeren... omdat we willen voorkomen dat we in die situatie terechtkomen. Dus we zetten nu alles op alles om allerlei systemen uh, aan te zetten... en met elkaar communicatiemiddelen te inventariseren... zodat we niet voor dat probleem komen te staan. Ja, dus u, ja u bent nog in de inventarisatiefase, begrijpen we. En, en klopt dat dat Radio Rijnmond er is? Ja klopt, we zitten nu in een, in een technisch hit dat GRIP 4, dat betekent in de hoogste alarmfase en dat betekent dat Radio Rijnmond uh, rampzender is. Daar hebben we okay. inmiddels ook al de eerste statements opgegeven. Zijn die goed te bereiken trouwens? Radio ja, Radio Rijmond is goed te bereiken. Ja. En, en, en goed te beluisteren ook vanwege ja, de zendmasproblemen? Ja. Okay. Nee hoor, dat, dat heeft er niets mee te maken. Het gaat alleen maar over de, de communicatie tussen de, de diensten. Ja, meneer Lenver, toch nog even voor de zekerheid vragen. Want is er, is er geen backup? Het begrijp dus dat dat een probleem is van KPN. Uh, stel dat dat inderdaad gebeurt, is er dan geen backup via een andere provider bijvoorbeeld? Nee we hebben natuurlijk ook nog het nationale noodnet. Hè. Dat ja. is een uh, net wat ook nog wat. Dat gebruiken we nu op dit moment ook. Uh, dus het is niet dat we uh, geen communicatie hebben op het moment dat C2000 eruit valt. Alleen de optimale communicatie met C2000 die is voor ons natuurlijk wel van levensbelang. En die moet zo snel mogelijk hersteld worden. En, en daar zijn ze nu heel hard aan het werk. Goed, meneer Lemvring van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond. Hartelijk dank dat u ons zo snel te woord wilde staan. En straks de kansen en uitdagingen die de bezuinigingen bieden. Mark Robin Visser is vandaag in Limburg. Wat doen ze daar? Horen we zo. Eerst naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Ja, Over het algemeen is het uh, rustiger op de weg natuurlijk. Maar in Noord-Holland is dat nu even anders. Want de file op de A7 van Hoorn naar Zaandam blijft maar groeien. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij Ouszaan. Dat gebeurde in alle vroegte. Er uh, Is daar een auto uit de bocht gevlogen bij een tankstation. Is nu technisch onderzoek gaande. Staat file vanaf Purmerend tot aan knooppunt Zaandam. 10 kilometer op de A7. En op de A8 zelf staat tussen Zaandijk en Ozaan 3 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan Noorwegen. Daar heeft de politie explosieven tot ontbloffing gebracht... op de boerderij van Anders Breivik. Breivik kocht in mei zes ton kunstmest met ammoniumnitraat... om daarmee bommen te maken. Als boerderijbezitter werkte hij daarmee niet echt argwaan. Onze correspondent in Scandinavië, Dirk Evers. Uh, Dirk, wat is er bekend over die politieactie? We weten dat die explosieven in een bosje achter de boerderij eh, tot, tot ontploffing zijn gebracht. Maar de politie wil niet zeggen wat precies en wanneer en of eh, die explosieven mogelijk een gevaar zouden geweest zijn voor de omgeving. Maar we weten uit eerdere berichten van Noordse media dat er nog drie ton eh, kunstmest in de boerderij lag. Ja, nou, ze hebben het in ieder geval niet aangedurfd om het te verplaatsen. Dirk, ze wilden het ter plekke eh, tot ontploffing brengen. Ja, ja, dat was ook de reden. Ze zeiden we, we vonden het transport ervan of het bewaren te lastig. Dat kon niet op veilige dus hebben we ze maar uh, tot ontploffing gebracht. Het, uh, de buren waren niet op de hoogte, dus die waren oh. zonder bang. Die wisten niet wat er gebeurde. Hmm. Nou, goed. Dat is ook niet zo heel erg uh, alert van de politie. Nou, uh, de slachtoffers, daar uh, hadden we het natuurlijk gisteren al over. Die krijgen nu uh, langzaam ook namen. Namen worden bekendgemaakt. Uh, maar eerst even uh, maar luisteren naar een woordvoerder van de politie. Every afternoon at six o'clock with the names of all the dead persons... Starting vandaag met de eerste en we gaan de volgende dagen door totdat we de naam van elke victime hebben. De politie gaat dus elke dag om zes uur namen bekendmaken van slachtoffers die er op die dag dan zijn geïdentificeerd. De eerste namen zijn dus bekend, om wie gaat het? Drie van de genoemden die kwamen om bij de bomaanslag in Oslo, Kai Hauke, 33, Hanna Orvik en Dreegsen, 61 en Tove Ozil Knoetsen, 56. En dan is er ook één slachtoffer van het zomerkamp, de 23-jarige Gunnar Linaker. En hij belde nog met zijn vader net voor de schietpartij, of net toen het schieten begon. Hij zei, vader, er wordt hier geschoten en hij ging toen op, uh, zegt zijn vader. En Linaker werd gewond van het eiland gehaald, maar later overleed hij in het ziekenhuis en zijn 17 die was ook op het eiland, maar zij overleefde de slachtpartij. Dus maar vier personen. Vanavond om 18 uur volgen er nog meer. Oké. Okay. Dan even naar de advocaat van Breivik. Die noemde zijn cliënt gisteren in een interview gestoord. Uh, hoe is daarop gereageerd in Noorwegen? Ja, de discussie is op gang gekomen of hij al dan niet toerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Want dat zou nogal een verschil maken in de strafmaat. Tussen 21 jaar of misschien 30 jaar of misschien levenslang kan hij achter de tralies blijven. Maar dat zijn allemaal speculaties. De advocaat was gisteravond ook nog eens op de Noorse televisie... en zei, ja, ik moet hier heel voorzichtig zijn. Dit is misschien dat hij uh, gestoord is, maar hij maakt geen gewone indruk. Uiteindelijk komt het toe aan de psychiaters van het gerecht... om het te oordelen of hij al dan niet toerekeningsvatbaar is. Maar heeft die advocaat aangegeven of dat zijn, ja, wat zal ik zeggen... tactiek zal zijn, om ja, heb ik dan ontoerekeningsvatbaar te verklaren? Precies. Daar wil ik niet op ingaan. Maar uh, in elk geval, uh, ja, dus uh, ik weet vanuit de Noorse Advocatenbond werd gereageerd... dat meneer Breivik zelf, die heeft nu het recht om te zeggen ik wil een andere advocaat. Want Breivik zal het misschien niet zo leuk vinden dat hij in heel de wereld als uh, gek wordt verklaard. Want dat vindt hij zelf blijkbaar niet. Ja. Steeds meer komt het dagelijks leven in Noorwegen wel weer op gang. Wordt er nou ook met de aanslagen, de nasleep daarvan, nog rekening gehouden? Gisteravond was er nog een fakkeltocht een vlakbij het eiland. Vanavond speelt de ploeg Rosenborg eh, voetbal eh, tegen het Tsjechisch eh, Pilsen. En die zullen allemaal, de Noordse ploeg zal een rouwband dragen. Er was gisteravond ook een uitzending van hoe moeten we nu omgaan met de slachtoffers. Voor volgende mensen begint, voor gewone mensen, veel mensen begint het gewone leven weer. Maar we moeten er rekening mee houden voor. Wie getroffen is, kan dat nog maanden en jaren duren... en we mogen ze niet uh, laten, laten vallen. Bepaalde plekken in Oslo zijn ook nog niet toegankelijk. Ook het eiland Utoya nog niet. Dat duurt nog twee, twee weken. Dus de littekens die zijn er nog. Terje Evers, onze correspondent in Scandinavië. De NOS-radioroute. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis. In de kansen en mogelijkheden van de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week, Mark Robin Visser. Er hangt hier nog een, een bord, een, een plaquette mag je eigenlijk wel zeggen. Van een prachtige graniet. Maar die, die klopt niet meer, hè? Nee, nee, we hebben geen geiten meer. Dat klopt. Er staat geiten- en zorgboerderij. Ja, toch. Goed, We zijn altijd met harde, nere geitenboerder geweest. Ja? Dus, uh, is is ook jammer. van uw, uw ouders al? Mijn vader heeft ook geiten gemolken, ja. ja. Dus, eh, ja goed, je moet wat. En toen ging het mis, in nou, 2009 al eigenlijk, hè? Ja, bij ons was dat in 2009. Toen hadden wij eigenlijk ook een, een uitbraak eh, met de kukkoers. En uiteindelijk in, in december kwam eigenlijk het noodvonnis dat we ze moesten ruimen. In één klap was uw hele bedrijf met 1200 geiten eh, eigenlijk weg. Ja, op twee dagen was het leeg, ja. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken, wat gaan we doen? Gaan we verder met de geiten of niet? En toen waren wij al vrij snel erachter... Eh... Die combinatie met de zorgboerderij. Want je hebt hier mensen over de, uh, op het terrein, gasten... Ja. die kunnen ook q koorts krijgen. Ja, toen, toen dus was dacht, het... u uh, dacht, dat gaat niet samen eigenlijk? Ja, ik vond, of wij vonden dat dat niet samen ging uh, ja. toen in die tijd. Ron Groten is gestopt met de geiten... maar toch zitten ze ergens nog in zijn hoofd. Hij zal altijd zichzelf nog een beetje geitenhouder blijven voelen. Maar we gaan kijken wat u ervan gemaakt heeft... Ja, dat Doe is goed. Doen? Kom maar zo binnen. Moet ik nog speciale dingen aantrekken of zijn uh, nee, dat deze dat dieren gewoon goed. vrij toegankelijk? Deze zijn vrij toegankelijk. Dus ah, ja, Dat is geen probleem. Nou, dan gaan we dan. Ja, goed. Uh, hier lopen uh, allemaal rozeekalfjes. Rosékalfjes. Ja, wij zijn eigenlijk... Uh, Wat is dat? Wat is dat voor iets? Ja, dat zijn eigenlijk gewoon kalf, kalfslees. En dan uh, worden ze eigenlijk uh, gevoerd uh, met maïs en alle, alle gangbare producten uit de buurt. En uh, ja goed, daardoor krijg je eigenlijk geen wit vlees, maar je krijgt roze vlees. Uh, ze worden op dit moment uh, live, terwijl we erbij staan, gevoerd door een uh, apparaat... ...wat hier aan een rails een beetje door de stal heen en weer gaat. Ja, dat noemen ze een, een, een voerrobot. Die hadden wij ook al met de geiten. Aha. En uh, die voert zeven keer per dag, uh, alle groepen apart. Dus we hebben de kalefjes in groepen staan tussen de tien en de dertig stuks. Ze lopen allemaal op stro, dus dat is heel bijzonder. Eigenlijk voor de, ja, de verhouderij is dat heel bijzonder. En ze worden daardoor zeven keer per dag, dus 24 uur per dag, worden ze gevoerd, apart, per hok. Waar gaat hij nou heen? Oh, hij stopt hier. Ja, hij gaat nou gewoon voeren. En vroeger stonden hier dus natuurlijk de geiten, honderden geiten. Dat was het hier toch heel anders dan nu? Ja, het was zeker qua werk heel anders. Het is ook heel rustig eigenlijk, die kalfjes, die zijn allemaal heel stil. Ja, ik bloed... je ook niet. Als je ze maar goed te eten geeft, dan is dat ook geen probleem, hè? Oh ja. Hoe bent u daar nou opgekomen naar de, om, om van geiten op die kalver over te gaan? Ja, goed, we hebben gewoon eventjes ons even verdiept in, in, in wat zaken wat goed pasden in onze stal. Waar onze robot en onze investeringen wat we toen hadden eh, goed tot uiting te laten komen. ...en wat goed, arbeidstechnisch goed te doen was. En wij vonden het heel belangrijk dat er zo snel mogelijk veen in stal kwam voor de zorgboerderij. Want anders ben je geen, eh. ben je geen zorgboerderij. Ja. Dus er moesten beesten komen, dat was duidelijk. Er moesten snel mogelijk beesten komen. Het hoefde dat er geen uh, 600 te zijn. Maar er moest wel iets gebeuren. En toen zijn we eigenlijk met wat onderzoek, ook met onze voorleverancier, ...zijn we gaan kijken en uh, ja, goed, toen zijn we op uh, rosékalver uitgekomen. En toen kwam de vraag, hoe ga je die houden? Ja. Ja, en toen zeiden wij op stro. Toen zei iedereen, dat kan niet. En uiteindelijk, ja, het gaat toch heel goed. Dus uh, we zijn erg tevreden. Wat is nou leuker, geiten of uh, kalveren? Ja, goed, uh, het is allebei heel erg leuk. We zijn gewoon dierenmensen. Maar is, het, is er een verschil? Ja, qua werk is er zeker een verschil. Ja? Kijk, kalfjes die gaan na vijf maanden weg. En een geit, heb je misschien tien jaar in de stal. Dus daar heb je veel meer binding mee. Uh, nu produceren we vlees en toen produceerden we melk. Dat is gewoon een heel ander verschil. Met de geiten was je... Veel drukker, veel meer werk, er veel meer tijd zat erin. En met de kalveren dat is toch een beperkte tijd. Ja. Maar uiteindelijk, het is allebei leuk. Maar goed, je moet je wel even... Het is gewoon heel anders. Nou, uh, ik ga nog even wat kalfjes aaien. Hoeveel staan er hier totaal? Hier staan er rond 650. Oh, daar ben ik nog wel even bezig. Ja. En dan gaan we straks even verder praten, want uh, Ron Grote is niet opgehouden met alleen maar kalveren houden. Hier in het dorp, een kilometer verderop, is sinds kort na jaren... Weer iets geopend waar de bevolking heel erg blij mee is. De kalf is misschien minder, maar uh, dat moeten we straks nog maar even bespreken. Uh, we gaan naar het dorp. Goed? Dat is goed. Tot straks. Mark Robin Visser was dat na. Achter horen we meer over dat uh, nieuwe imperium van voormalige geitenboer. De eerste Antilliaanse studenten komen vandaag weer aan op Schiphol... die dit jaar in Nederland gaan beginnen met hun studie. In totaal komen er dit jaar 700. De 17-jarige Letizie Braun gaat HBO-communicatie in Den Haag studeren. Dirk Draaier van de Wereldomroep volgde op Curaçao de voorbereidingen... en het vertrek van Letizie naar Nederland. Hallo. Hoe gaat even kom. Even zeggen. Ja, hoe is het? Ja, wij zijn nog. We hebben een foto. We ja, hebben We alles ingepakt? Dus We hebben ja, alles in huis. Ik ben eigenlijk bezig nu. Ja. Mm Hartelijk -hmm. ah, Oké. Okay. En dan dus. Hebben we oh, wat een mooie ja, foto. Ah. Oh. <laughs> ik lees hem hard op. Goed. Lieve Laties, veel succes in Nederland. Ik zal je missen. Liefst Junior. Ah. Mm -hmm. oh. <laughs> Dankjewel. Uh, Let's op... Brown. Mm -hmm. Bijna is het zover, de grote stap richting Holland. Studeren. Mm -hmm. Je staat nu voor een volle koffer. Wat ben jij precies aan het doen? Want alles lijkt al vol. <laughs> het is inderdaad al vol, maar het is nu te vol. Dus ik moet er een aantal kilo's uithalen. Het zijn overwegend kleren en um, oh, foto's. Dat ga ik wel meenemen. Veel foto's. Onder een grote stapel in bed zie ik inderdaad een mooie ja. lijst. Van de familie? Van de familie. Speciaal gemaakt voor je vertrek? Ja, dat zijn, dit zijn mijn moeder en mijn vader. Um, dit is de hele familie. De ik hele zie familie. vijf mensen: ja. vader, drie moeder zussen? en drie, drie zussen. Ja. Je bent de tweede in rij die naar Nederland gaat van de familie? Ja, de tweede, ja. Je zus is je vooraf gegaan? Ja, die is al vier jaar geleden daar naartoe gegaan. Dus eigenlijk weet je al een beetje wat je te wachten staat, of niet? Ja, ja, ja, dat zeker. Ik ben ook uh, um, een maand geleden was ik in Nederland. En uh, toen, toen heb ik het ook een beetje aangevoeld hoe het, hoe het gaat worden. Want ik moest zelfstandig alles doen. Ik heb... Geleerd hoe ik de metro moest nemen. <laughs> Klinkt heel stom, maar en dat moet je ook leren. <laughs> hoe voel je je eigenlijk zo vlak voor het vertrek? Ik voel me op zich. Op zich voel ik niks. Ik voel helemaal niks. Het is alsof het niet gaat gebeuren. Als je gaat emigreren, dan heb ik altijd het idee dat je levensbelangrijke dingen mee moet nemen. Maar als ik jou zie, lijkt het wel een soort van grote vakantie die je aan het uitstippelen bent. Nee. Ik heb, ik heb best wel veel emotionele dingen dat ik like ook meeneem. Een paar knuffels. Mijn muziek. Ik zong Barbara Streisand. Don't rain on my parade. Barbara Streisand is een van mijn. Favoriete artiesten. Ja, dus want jij hebt een... iets met muziek, hè? Ja, ja, ik heb iets met muziek. Um, ik wil heel graag. Um... Doorgaan met musicals. Dat, dat, dat was mijn eerste keuze. Maar nu ga ik gewoon communicatie doen en ik ga gewoon audities blijven houden. Want je bent uitgeloten. Ja, ik ben uitgeloot. Maar um, ik heb uh, nog wel met een paar contacts met me van me gesproken. En die zei tegen mij: Je moet zeker niet opgeven. Ja, hij heeft me eigenlijk meer ge ge geïnspireerd om door te gaan. En dat, dat ga ik dan ook weer doen. Ja. Het is een en laatste stap, afscheid van oma, hoe viel het? Heel emotioneel, want ze is toch wel de persoon van de familie. Dus is dat wel moeilijk om gedachten te zeggen. En nu? We gaan nu naar de airport Hato. Ja, elkaar op kwijt over? Ja, het is druk, hè? Ik ga, ik ben nu al laat, ik ben de laatste die binnenkwad, dus uh, ik moet gaan. Doei! Ja, ze is nu echt door de gate heen, op weg naar Nederland, de vader van Letiz. Valt het zwaar? Ja, het is wel moeilijk hoor. Het is eigenlijk wel jammer, maar je gaat ze toch wel missen. Het is voor de toekomst, dus ja. Je moet je erbij neerleggen, maar je vindt het wel jammer. Als vader zijn, dan denk je, nou ja, je mist op een gegeven moment wel een hele stuk van... Uh... Ja, het is een beetje het lot van de kinderen van Curaçao, hè? Ja, dat eigenlijk wel, ja. Ze moeten gaan studeren. En als ze wat willen bereiken, moeten ze echt wel wat anders doen dan op het eiland blijven. Opruimfinale bij Expert. En alle... Ja, echt alle prijzen...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 een grote communicatiestoring in de regio Rotterdam. En Noorse politie brengt explosieven van Breivik tot ontploffing. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De hulpdiensten in een groot deel van Zuid-Holland... hebben problemen met de onderlinge communicatie. Want de systemen P2000 en C2000 functioneren niet goed. En dat komt door een storing bij KPN. Nou, door een storing in de centrale van uh, KPN in Rotterdam... ondervindt op dit moment de regio Rotterdam... problemen met communicatie, in de breedste zin van het woord eigenlijk. We zijn uh, bezig om die storing zo snel mogelijk te verhelpen. Maar daardoor kunnen ook de metro's niet rijden, zegt de RET. We hebben last van een grote landelijke KPN-storing. Daardoor ligt de C2000 en de P2000 eruit... en kunnen wij uh, met de portofoons geen contact houden... Met onze bestuurders. Daarom hebben we de eh, metro kan hij niet uitdrukken. De trams en bussen doen we alles aan om, uh, om alles te, te laten rijden via mobiele telefoons. En we hebben eigenlijk nog geen idee hoe lang het gaat duren. Onder meer portofoons werken niet goed. En vooral de communicatie tussen de meldkamer en de hulpverlener op straat verloopt slecht. Hulpdiensten gebruiken daarom nu mobiele telefoons om contact met elkaar te houden. Automatische brandmelders die werken niet meer. En ook burgers kunnen last hebben van die storing. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft maatregelen genomen.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 De Noorse politie heeft explosieven tot ontploffing gebracht... op de boerderij van Anders Breivik. De explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen... maar om ze op die boerderij gecontroleerd te laten ontploffen. En ondertussen wordt op het eiland, waar vrijdag het bloedbad plaatsvond... druk gezocht naar vermisten, zegt de politie. We hebben ook een going on in the fjord. En we doen alles mogelijk om... Out, if there is any more people missing. En ook heeft de politie de eerste namen vrijgegeven van mensen die zijn omgekomen bij de aanslagen. Elke dag om 6 uur 's avonds maakt de politie meer namen van slachtoffers bekend. Every afternoon at 6 o'clock, we the names of all the dead persons. Starting today, we the first one, and we will continue the next days until we have given you the name of every victim. In totaal vielen 76 slachtoffers bij de schietpartij op het eiland... en bij de bomaanslag in Oslo. Die oproep van de Amerikaanse president Obama heeft succes gehad. Hij uh, heeft ervoor gezorgd dat de telefoon van het huis van afgevaardigden... nu de hele dag roodgloeiend staat. Obama riep op te bellen om de politiek op die manier aan te spreken... op de ruzie rond de staatsschuld. En de piek lag op 40.000 telefoontjes per uur.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 Op een dag zijn er 20.000 calls per hour naar offices van of House members. Op deze dag is dat bijna dubbel. Websites van parlementsleden, waaronder die van de Republikeinse leider John Boehner, waren niet bereikbaar door de vele reacties. De meeste mensen willen snel een oplossing voor de staatsschuld. Veel, mensen, veel hebben die telefoontjes trouwens niet opgeleverd. Een stemming in het Huis van Afgevaardigden over de bezuinigingen is uitgesteld omdat de bezuinigingen in het plan van de republikeinse leider Bener... lager uitvielen dan eerder was berekend. Een oefenwedstrijd tussen Nac Breda en het Spaanse Levante is gestaakt. Want het duel liep uit de hand. De wedstrijd in sint willebord in Brabant was fel van beide kanten. En uiteindelijk kreeg Levante-speler Waldo rood. En toen ontstond er een opstootje en de scheidsrechter floot af in de 60ste minuut. De grimmige sfeer ontstond onder meer na een opmerkelijke discussie over de bal. De Spanjaarden wilden de wedstrijd niet spelen met de bal van Nak, maar met hun eigen bal. En Nak en de scheidsrechten die werkten daar niet aan mee. En in Amerika is Dan Peake overleden, medeoprichter en muzikant van de folkrockband America. America werd bekend met het nummer A Horse With No Name uit 1972. Live uitvoering. Dan Pieck zong en speelde gitaar en ook toetsen. En hij is 60 jaar geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is wisselend bewolkt met in Limburg, Gelderland en Zeeland enkele buitjes. In het noorden van het land komt nog lokaal mist voor. De temperatuur ligt rond 14 graden en er staat nauwelijks wind. Vanmiddag ontstaan er meer buien, vooral in de oostelijke helft van het land. Bij deze buien is er kans op onweer... en doordat ze zich maar langzaam verplaatsen kan er lokaal veel regen vallen.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 ANRB-verkeersinformatie. Op de A7-hoorn richting Zaandam staat een lange file... tussen Purmerend-Zuid en Knopend zaandam 8 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Dat staat tussen Knopend zaandam en Oost-Zaan 2 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja, heel leuk allemaal. Maar als belegger wilt u ook gewoon geld verdienen op de beurs.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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via uh, internet, NOS.nl of Twitter. NOS Radio 1 is ons account. Grote problemen momenteel met de communicatie in de regio Rotterdam. Uh, boosdoener is een storing in een belangrijke centrale van KPN. Met alle gevolgen van dien. Uh, de metro ligt bijvoorbeeld plat in Rotterdam. Uh, hulpdiensten ondervinden veel hinder, kunnen niet goed communiceren met elkaar. Daarom uh, opnieuw contact met Stefan Simons van KPN. Meneer Simons. Welkom, ja. nog een keer. Hoe gaat, het met, hoe gaat het met de herstelwerkzaamheden? Nou, ik kan daarover zeggen dat het verhelpen van de storing op dit moment uh, voorspoedig verloopt en uh, steeds meer verbindingen komen terug. En we verwachten dat binnen een uur, drie kwartier, een uur uh, alle telecommunicatieverbindingen weer uh, kunnen zijn hersteld. Oké, okay, dat is goed nieuws. En opmerkelijk ook, want u wist volgens mij een half uur geleden nog niet precies waar het probleem zat. Dat weet u nu wel? Nee, ja, ik, ik, dit is een complexe, complexe technologie. Uh, we zijn natuurlijk met mensen daar uh, aan het proberen uh, zo snel mogelijk op te lossen. En uh, ja, het, het goede nieuws is dat het uh, waarschijnlijk nu is opgelost over de, de, de, de, de precieze oorzaak... En, uh, en de, en de omvang, daar zijn we uiteraard, gaan we uiteraard onderzoek naar doen, maar prioriteit ligt er nu bij het herstellen. Ja, u zei net dat het in een computer zat. Als dat hersteld is, zijn dan ook alle lijnen direct weer beschikbaar? Werkt het dan allemaal weer? Dat is wel de verwachting, ja. En Goed. is het ook betrouwbaar? Want dat was het grote probleem bijvoorbeeld bij uh, de systemen C2000 en P2000 op dit moment, dat uh, het wankel is. Ja, we verwachten dat het allemaal her gewoon hersteld wordt en uh, naar behoren weer gaat functioneren. Dank u wel. Door naar de veiligheidsregio Rotterdam, Maurice Lenvering. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Dat is ook goed nieuws. Voor u, merkt u al dat het beter wordt? Uh, ja, zeker. Natuurlijk uh, merken we dat. Uh, we hebben nog in onze regio een plekje heeft, waar het nog niet helemaal optimaal functioneert. Meneer Lenvering, u bent heel moeilijk te verstaan. Uh, zit u nog op een speaker? Nee. Van een telefoon? Nou, dan moet u zo goed mogelijk in de horen praten. Kunt u het nog okay. eens uitleggen? Werkt alles, uh, begint alles weer te werken? En uh, we hebben nog één of twee plekken in de regio waar we nog niet helemaal tevreden zijn. Dus vandaar dat we ook nog in de opstaan van paraatheid blijven. En we willen gewoon het e de komende uur eens, uh, ook gaan testen of het uh, weer helemaal stabiel is. En pas dan zullen wij uh, uh, in de alarmfase teruggaan. Want we willen niet voor, uh, voor uh, onverwachte feiten komen te staan. Want wat merkt u dan, uh, meneer Lenferink, in de nou, communicatie? Hadden, nou, we hadden natuurlijk wat verbindingsproblemen tussen de, tussen de voertuigen. Ook de RET heeft, heeft verbindingsproblemen tussen de... Dus ik bestuurder van het metrovoertuig en de centrale verkeersleiding. En dat maakt dat R&D ook heeft besloten dat de metro dan niet rijdt. Omdat het daardoor uh, ook onveilig uh, zou kunnen worden. Dat geldt niet voor brems en bussen, want dat werkt natuurlijk anders. Dan kun je gewoon visueel op zich rijden. Dus dat is allemaal wel goed te doen. Uh, maar op dit moment, nogmaals, de verbindingen zijn uh, ja, ze aan het herstellen, Maar we willen echt nog maar even een uurtje uh, goed monitoren of het op de lucht blijft en stabiel wordt. Dus dat uurtje heeft u nog nodig en daarvoor gaat zeker de metro niet weer rijden? Nou, dat weten we niet. Uh, uh, afval, dat kreeg dat bepaalde RNT ook. Uh, ja. Dus dan moeten we bij de RNT zijn. Maar uh, natuurlijk hebben we daar met elkaar contact over. En zodra dat ook kan, zullen we ook absoluut die metro weer laten rijden. Maar het moet wel veilig zijn voor de passagiers. Want daar is het ons natuurlijk om te doen. Ja, ja meneer Levering, wat wij ons afvroegen. Is er eigenlijk geen alternatief netwerk dat u kunt gebruiken als uh, dat netwerk van KPN niet werkt? Een soort backup? Eh... Uh, Nee, dat is er in principe niet. Kijk, het netwerk, wij hebben natuurlijk nog wel een soort nationaal noodnet, hè. Dat, is, dat, dat is ook in de lucht. Dus we, Het is niet zo dat we geen contact met elkaar kunnen hebben, maar het moet wel optimaal zijn om dit op zo goed mogelijk te laten werken. Eh, dus daarom is historisch ook voor ons zo belangrijk eh, en zo, eh, ja, dus wij hebben ons echt, echt... Ja. vooral dat het niet zou kunnen gaan werken, maar dat is gelukkig op dit moment niet aan de orde. En is ook niet aan de orde geweest instabiel en daarom hebben we ook al zitten kast gehaald om niet voor uh, verlassingen te komen te staan. Landvering van de veiligheidsregio Rotterdam. Dank u wel. Door naar nou onze verslaggever Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. Hendrik Willem tussen de mensen die staan te wachten op de metro. Ja, precies op Kralingse Zoon, met metrostation. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Waar ja. moeten we naartoe? Niks anders. naar nou, Reevenkamp. Ah, geen metro hè? Nee, dat klopt. Snapt u het nou waarom? Nee. Maar nou, ik ben ook best wel een beetje boos want je hebt nachtdienst gehad en je wil ook naar huis. Ja, het KPR. Het werk is niet betrouwbaar, daardoor is er geen contact tussen de bestuurders en de centrale. Dus daarom rijden de metro's niet. Ja, maar ja, daar heb ik uh, nu nee. uh, een Wij willen ook naar huis. Ik bedoel, moet er moet alternatief uh, vervoer zijn. Want Dat is er niet. Nee. nee, er is geen pendelbus of uh, wij wachten gewoon ja, op wat. Ja, sterkte. Ja, dank je. Nou, je hoort het, uh, Marcel, Lara. Uh, mensen snappen het eigenlijk niet, hè? Want er staat hier uh, door een storing op het KPN-netwerk rijden er geen metro's. Als je s ochtends vroeg uit je bed stapt en je ziet dat, dan moet je toch wel even heel goed nadenken hoe dat nou precies zit. Uh, uiteindelijk uh, betekent het dus uh, dat hier wel wat bussen rijden. De meters rijden uh, zeker in ieder geval nog niet. Uh, en ja, wat ik begrijp dus is, uh, wordt de storing op dit moment verholpen en uh, zal het niet al te lang meer duren. Maar je moet je voorstellen, alles moet ook weer op gang komen. Die meters moeten gaan rijden. Dus de spits zal er in ieder geval behoorlijk wat hinder van ondervinden in Rotterdam. En ik wil hem over zijn kralingen. En het is dus nog niet opgelost. Het gaat de goede kant op, zeggen zowel KPN als de veiligheidsregio. U hoorde dat net. Maar in ieder geval gaat het nog een uur duren. En dan moet het inderdaad ook allemaal nog maar weer op gaan komen. En zo dadelijk SP-Kamerlid Harry van Bommel. Hoe ziet hij de gevolgen van die Noorse terreurdaad voor het Nederlandse politieke debat? Straks meer. Eerst naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg, Wijnand? Onder Rotterdam gaat het niet wel goed op de weg. Dat scheelt dan weer bij die metro-storing. Op de A7 in Noord-Holland is het wel mis. Van Hoorn naar Zaandam. Er staat tussen Purmerend-Zuid en Knopend-Zaandam. Al de hele morgen 9 kilometer fieden. Dat komt door een vrij ernstig ongeluk op de A8 naar Amsterdam bij Osaan is daar een auto uit de bocht gevlogen bij een tankstation. 2 kilometer fieden vanaf Knopend-Zaandam. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het was gisteravond een mooi debuut voor Twente-trainer co Adriaanse. FC Twente won vrij eenvoudig met 2-0 van het Roemeense Faslui. in de derde voorronde van de Champions League. Adriaanse moest behoorlijk improviseren want hij miste veel belangrijke krachten. Sterspeler Brian Ruiz was al geblesseerd en vlak voor de wedstrijd haakte ook nog een en Willem Janssen af. Ja, dat zijn natuurlijk een hoop uh, tegenslagen, maar ja, het is natuurlijk zo.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 Ja, dat is een hele jonge vooroede. Met name Ola uh, was spectaculair. Hij overdreven het een beetje op den duur. Hij had uh, een paar keer toch ook uh, wat meer overzicht moeten hebben. Maar dat zijn allemaal uh, talentvolle jongens... Die, uh, die ook passen binnen ons voetbal en uh, ja, het goed gedaan hebben. Wat was het moment dat u dacht, dit komt goed vanavond? Uh, toen maakte de penalty erin uh, schoot. Ik denk 1-0, dan... Uh,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 Ja, dat uh, kunnen we morgen pas in, uh, inschatten. Dat uh, durf ik niet echt te zeggen. Het, het zijn geen ernstige blessures. Uh, Ruiz heeft een uh, knietje tegen zijn heup gekregen. Ik heb van Juri Mulder gehoord, hij heeft vandaag met hem getreden, dat het, dat het best wel ging. En uh, Nasser Chatley heeft ook niet zo'n ernstige blessure, wel een knieblessure. En nou, we hopen dat het donderdag en vrijdag wat beter gaat. Uh, Dario uh, Vuzivic Fusiviv is wel ernstig geblesseerd. Dat is vier tot zes weken. Dat is erg jammer. Tiendali is natuurlijk weer bij, want hij was uh, vandaag geschorst. En Willem Jansen had plotseling een keelontsteking met uh, 40 graden koorts. Dus die kon absoluut niet spelen. Dus Twente-trainer Ko Adriaanse tegen Bas Tichelen. Return in Roemenië is volgende week. Twaalf minuten voor acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Noorwegen. Uit het manifest van Anders Breivik blijkt dat hij voor de schietpartij op Utøya ook is geïnspireerd door computerspelletjes zoals Call of Duty en World of Warcraft. Een Nederlandse gamer die anoniem wil blijven speelde wekenlang en tientallen keren met Breivik het spel World of Warcraft. Breivik speelde wel onder een andere naam toen. Ja, hij heette daar uh, Anders Nordic. Dus uh, ja, ik zag zijn naam langs dus die ik dacht van nou ja. Ik legde die link gelijk. Dus. Ik ja, dacht van even vragen, is het echt waar? Maar ja, het bleek dus echt zo te zijn. De hele community is ook helemaal in... Ja, er hebt een roer erover. Als je op de forums leest, uh, het gaat gewoon helemaal rond. En ja, ook uh, goede bekenden van hem, die ook uh, dat spel gespeeld hebben, die gewoon, hebben gewoon ja, min of meer bevestigd dat hij het inderdaad was. En via het internet sprak de gamer dan ook met de Noor. Onder andere over het spel, maar af en toe ook gewoon uh, persoonlijke dingen en zo voor de thuissituatie en uh, over, nou, over het land uh, waar we vandaan kwamen. World of Warcraft en Call of Duty zijn computerspellen die online worden gespeeld. Gamers uit de hele wereld kunnen meedoen aan deze gewelddadige spellen. In het manifest schrijft Breivik erover... simulatie door het spelen van Call of Duty is een goed alternatief... maar je moet proberen te oefenen met een echt wapen. De anonieme gamer had niet in de gaten waar Breivik eigenlijk mee bezig was. Nou ja, tijdens het spelen heb ik echt gewoon niks van gemerkt dat hij die, dat die ook maar zo was. Het was een hele aardige kerel eigenlijk. Hij wilde overal wat mee helpen en zo en dingen uitleggen. Hij had altijd goed georganiseerd. Maar ja, toen ik het gisteren hoorde, ik was, ja, was wel uh, lichtelijk in, in shock, ja. In een specifiek moment staat deze gamer nog duidelijk voor de geest. Bij World Warfare is het zo, als je het hoogste level behaalt, zeg maar, dan begint de game pas echt. En toen ik dat level behaalde, uh, kwam ik al bij hem in, een uh, guild heet dat dan, dat is de verzameling van mensen. Uh, die groep, zeg maar, daar doe je da uh, samen dingen mee. En daar zat hij ook in. en Hij heeft mij ook gewoon heel veel dingen uitgelegd en zo, dus ja, uh, yeah, heel, uh, heel raar om te horen dit. Nederlandse gamer. We hebben zelf niet kunnen verifiëren trouwens dat uh, de gamer waarover deze Nederlandse gamer dus spreekt, inderdaad Breivik is geweest. Het duurde een paar dagen, maar nu is de discussie in de vaderlandse politiek losgekomen over de hele situatie. Want hoe moeten Geert Wilders en zijn PVV zich opstellen in het politieke debat? Nu blijkt dat deze Noorg, anders Breivik zich verwant voelt met de ideologie van de PVV. Stefan leider Cohen benadrukt gisteren dat politici zich moeten realiseren dat de samenleving luistert naar wat ze zeggen. Nou ja, hij heeft daar natuurlijk op deze manier afstand van genomen. Maar het is, het is ook wel heel goed, en ik denk dat dat voor alle politici geldt en dus ook voor Wilders. dat je je heel goed realiseert dat woorden ertoe doen. Dat die invloed hebben en dat die nou ja, op alle mogelijke manieren een rol gaan spelen. En dat die dus ook terecht kunnen komen bij, nou ja, bij zo'n bij, bij zo iemand als deze manier. Het is, er is geen sprake van dat, dat, dat, Wilders op enige manier daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. Maar ja, hij beroept zich wel op, op, op, op het soort gedachten waar Wilders zich ook beroept. En GroenLinks-kamerlid Tovek Dibi wil dat Geert Wilders... de onvrede over de islam binnen zijn achterban in goede banen leidt. Gaan we over praten met Harry van Bommel van de SP. Meneer van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst uh, trouwens maar even naar de reactie van Geert Wilders... Uh, op het debat dat nu is ontstaan over zijn rol, zijn gedachte goed. Op Twitter schrijft hij vanochtend... Linksigen als Cohen en Dibi proberen nu politiek slaatje te slaan uit massamoord. Ranzig. PVV blijft zichzelf inhoudelijk en ook voor wat betreft de toon. Wat vindt u van die tweet? Ik heb in de woorden van Cohen niets gehoord uh, wat tot die conclusie zou kunnen leiden. Uh, de, de opstelling van uh, de woordvoerder van GroenLinks, uh, Dibi, uh, die begrijp ik niet helemaal... want hij zegt dat Geert Wilders moet de onvrede over de islam in zijn achterban en goede banen leiden. Ja, dat lijkt mij een onmogelijke klus... Um, ik vind dat een, uh, een eigenaardige bijdrage aan die discussie. Maar ook dat zie ik niet als een, een slaatje slaan uit, uh, uit de situatie die ontstaan is. Mm, maar vindt u dan deze tweet gepast? Uh, er is vanuit, de, vanuit het publieke domein een gezonde stuk in de krant bijdrage op fora. Is er erg veel druk op uh, Geert Wilders ja. om uh, met verklaringen te komen. Um, hij zit in de verdediging, uh, dat blijkt uit deze tweet, dat blijkt uit uh, de verklaring die hij gisteren op zijn website gezet heeft. Um, ik vind dat begrijpelijk. Uh, aan de andere kant uh, vind ik uh, dat je uh, het gedachtegoed van Wilders, zeg maar het anti-islam gedachtegoed, wat door veel mensen wordt gedeeld, uh, internationaal in ieder geval, uh, dat moet je niet verwarren met de verantwoordelijkheid die personen hebben voor daden die zij als individu begaan. En in die zin denk ik dat, uh, dat Koen gelijk heeft dat Wilders op dit punt niks aan te rekenen is. Uh, wij spraken gisteren Bart-Jan Spruit. Uh, die vindt dat uh, Wilders mede verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd. Hè. Uh, hij vindt dat de, de boodschap van Wilders een specifieke sfeer heeft opgeroepen. Een bepaald klimaat, uh, een klimaat van oorlog, dat het vrij voor twaalf is. Um, vindt u, want hij geeft nu aan dat hij zijn toon niet zal wijzigen... vindt u dat Wilders zijn toon wel zou moeten wijzigen? Of moet hij, mag hij doorgaan op uh, de manier waarop hij op dit moment spreekt in het openbaar? Nou ja, die vraag die is door de rechter beantwoord. Um, Wilders mag zeggen wat hij in het verleden gezegd heeft... en hij zal daar zeker mee doorgaan, ook uh, met de toon, uh, neem ik aan... En de toon van, uh, van het politieke debat wordt bepaald door, uh, door de persoon die dat debat voert. Uh -huh. En wanneer je daarmee binnen de wet blijft, dan, uh, dan is er op zich niks aan de hand. Ja, Bartje Spruit Mijn... vindt, dus, uh, vindt dat dus niet. En Die vindt dat, dat Wilders daarover na moet denken, over de sfeer die die op ja, moet in Nederland. Dat vind ik op zich uh, gelden, zoals Corinne dat ook terecht zei. Dat geldt voor iedere politicus. Um, maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en um, in het politieke debat moeten wij met elkaar daarover de discussie aangaan. Hetzelfde is gezegd toen, uh, toen Wilders uh, mevrouw Vogelaar knettergek noemde. Uh, nou, er zijn meer uitspraken gedaan door Wilders waar uh, kritiek op komt. Maar ik vind dat onderdeel van het politieke debat. Dat zullen wij in de Kamer voeren uh, en in het publieke domein. Uh, dus wat dat betreft uh, komt iedereen uh, aan zijn trekken. Uh, bovendien geldt dat Wilders zich in het verleden vaak onttrok aan het debat. Uh, hij is er nu volop uh, onderdeel van... Uh, dus dat is alleen maar goed, zegt u. Wat zegt u? Dat is alleen maar goed, zegt u. Ja, ja kijk, uh, zolang we met elkaar debatteren, uh, denk ik dat we in ieder geval wegblijven van uh, situaties zoals in Noorwegen, waar een individuele ontspoorde uh, persoon gebruik gemaakt heeft van geweld om een politiek doel te bereiken. Ja, en dan zegt u, dan zou u er eigenlijk nog veel meer over moeten praten. Ja, absoluut. Ook in de Tweede Kamer. Nou ja, kijk, uh, over verklaringen van Wilders hoeven we in de Tweede Kamer natuurlijk niet te praten, want daar debatteren we met de regering. Ja. Maar uh, zijn opstelling ten opzichte van de islam en uh, de voorstellen die hij doet, die moeten natuurlijk wel in de Kamer worden besproken. En dat gebeurt, gebeurt wat mij betreft, te weinig. Meneer Van Bommel, Harre van Bommel van de SP, hartelijk dank voor uw commentaar. Goedemorgen. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Vanwege de grote communicatiestoring heeft het gehoord op Radio 1 bij KPN. In Zuid-Holland is RTV Rijmond inmiddels uitgeroepen tot rampenzender. Dat betekent niet dat de ochtendprogrammering op de radio volledig is omgegooid. Een verslaggever kijkt mee in de meldkamer van de brandweer. Maar ook de regionale sportuitslagen komen voorbij. Afgewisseld met een plaatje. De website van RTV Rijmond is wel de eerste informatie over de storing te vinden. Zo kan het zijn dat het niet lukt om 112 te bellen. En ook de normale vaste telefoonverbinding kan wegvallen. Ter vervanging van de metro, die ook niet rijdt, zal de RET zo snel mogelijk bussen inzetten. Veel berichten op de website worden besloten met de mededeling dat meer informatie zo snel mogelijk volgt. Dan in Noorwegen. Volgens de Noorse krant Aftenposten wist de politie al voor zijn arrestatie dat de bomaanslag in het centrum van Oslo gepleegd was door Anders Breivik. Die informatie kwam van bedrijf Car Company. Daar huurde Breivik de auto die vervolgens voor een Noors regeringsgebouw ontplofte. Noorse publieke omroep. NRK meldt dat de Franse extreemrechtse partij Front National een lid geroyeerd heeft. Het lid heeft op het internet openlijk zijn steun betuigd aan de daden van Breivik. Hij noemde hem in een weblog een icoon en de grootste verdediger van het Westen. En dat was voor de leiding van Front Nationaal reden om hem uit het partijregister te schrappen. En we hadden het net al eventjes over de invloed van Geert Wilders. Nou, niet alleen in Nederland klinkt de vraag hoe ver de invloed van islamitische kritisch denkers reikt. Volgens de Belgische kranten het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen wil de Belgische Veiligheidsdienst weten of er een verband tussen Breivik en de website brusseljournaal.com van de rechtsconservatieve ideoloog Paul Beilen reikt. Hoeveel geld krijgt, want er staat ook al nieuws in de Ik krijgt Griekenland nou van Europa? Tot er gisteren een brief van minister van Financiën aan Kees de Jager kwam, bestond daarover in Nederland grote onduidelijkheid. Premier had het over 59 miljard, alle andere Eurolanden, de Europese Commissie en het IMF, over 109 miljard. Dat vindt de Volkskrant slordig. Verkeerde informatie verspreiden op het moment dat de hele financiële wereld gespannen toekijkt... dat is een fout die een premier zich niet kan veroorloven, al dus de krant. Ook de Telegraaf vindt dat Rutte onhandige uitspraken gedaan heeft... maar vindt het niet nodig om hem daarover van recess terug te roepen naar de Tweede Kamer. Dat zal de inhoud van het akkoord over Griekenland namelijk niet veranderen... en hooguit een pleziertje zijn voor de oppositie. De Telegraaf verwacht meer van het al aangekondigde debat over de eurocrisis... dat binnenkort plaatsvindt. En mannen die nog op vakantie gaan doen er goed aan om de Radio Nu even... Iets harder te zetten. Het AD weet namelijk wat ze absoluut niet mee moeten nemen als het om kleding gaat. Laat de Hawaii Blues, de teenslipper en het, vooral het iets te strakke zwembroekje thuis. Vrouwen groeien ervan. Wat wel mag, een leuke tas en gaat graag iets in roze. Oh, dat, nou, dat, dat uh, laat de koffer wel weer uitpakken dan. Dat heb jij toch? Ik heb alles wat hierop staat. Al <laughs> nou, had het al ingepakt ook. Oh, dat broekje. Mm.